Op 22 november vorig jaar is de wereldberoemde choreograaf Maurice Béjart op 80-jarige leeftijd overleden. Samen met zijn balletgroep beslist de Music Hall om het reeds geplande Béjart festival toch door te laten gaan. Naast zijn oude producties brengt de balletgroep nu ook zijn allerlaatste voorstelling... Nu het voor het eerst op de planken. Onze reporter Eline trok naar die allerlaatste voorstelling. Welkom in de studio, Eline. Dag, Catharina. De allerlaatste voorstelling. Over welke voorstelling spreken we dan? Uh, wel, ze heet Le Tour du Monde en 80 Minuten. Dus dat is eigenlijk een verwijzing naar uh, het boek van Jules Verne. Uh, en ik heb die voorstelling in Antwerpen gezien, maar ze speelt ook in Gent en Brussel. En dat is niet de enige voorstelling die speelt. Er spelen eigenlijk zeven balletten momenteel van Béjar. Nu, dat festival was al gepland voordat hij gestorven is. Maar in samenspraak met zijn balletgroep hebben ze dan toch musical dan toch beslist om het te laten doorgaan. Ja. En heb je eraan gemerkt dat het de laatste voorstelling is? Um, ja. Nu, hij wist blijkbaar ook wel dat het zijn laatste zou worden. Nu, hij was ook tachtig, dus dan mm -hmm. kan je zoal. Iets verwachten natuurlijk. Um, dus hij verwijst zijn dus voorstel in de hele tijd naar zijn vorige uh, balletten. En hij neemt de toeschouwer mee op een reis rond de wereld. Waarmee dat hij eigenlijk de toeschouwer een beetje meeneemt in zijn leven. Want hij is heel de wereld rondgereisd in zijn leven. Dus in die zin is het wel duidelijk dat de laatste is. Nu, dat is de, de bijdrage van Bejaar zelf. Uh, maar na zijn dood, of allee, ik denk toch dat na zijn dood gebeurd is, uh, want anders zou het wel een beetje raar zijn eigenlijk, zijn er nog verwijzingen ingestoken, bijvoorbeeld een scène met een doodshoofd. Dus ja, oké, okay, als toeschouwer kon ik eigenlijk niet veel anders dan denken dat dat naar Bejaar verwees, ja. maar ik denk dan ook dat het achteraf is bijgestoken, um, of uh, Gilles Roman die nu directeur is van een uh, balletgroep van Lausanne, waar dat Bejar eigenlijk uh, hoofd van was. Dus die loopt dan ook zo over scène en blijkbaar deed Bejar dat ook altijd. Of uh, op het einde was er ook, uh, kwamen ze allemaal op en dan kwam er ook nog een pinguïn op. Want die, die speelden ook al een rol in de voorstelling, die pinguïn. En een de, echte pinguïn? Nee, nee. <laughs> Geen echte pinguïn dus. Uh, nee, blijkbaar. Die pingwings werden gespeeld door leerlingen van de balletschool, die ah, zo ja, eens mee ja. mochten doen in de grote voorstelling. Ja. Uh, Weliswaar als pingwing, <laughs> maar je moet ergens beginnen. Ja. Dus, um, dus die kwam op en dat was dan ook zo precies... Allee, ik had er achteraf met iemand over. Een beetje bejaar en dan vooral ook omdat ze maakten dan zo een de groep in twee delen en dan liep die pingwing daar eerst door en dan liepen ze daar zo allemaal achter in stoet terug af het podium en dat was precies eigenlijk zo'n beetje een rauw stoet dus in die zin ja. ja dus er zijn een aantal verwijzingen van voor zijn dood die hij zelf gedaan heeft en een aantal na zijn dood mm -hmm. het is echt zo een uh, tribute aan Béjar ja, eigenlijk wel ja. Ja. en uh, naar welke landen neemt de choreograaf ons dan? Allemaal naartoe? Uh, ja, bijvoorbeeld uh, Senegal. Of uh, er is dan ook um, een solo-dans van een, uh, een man in een groen pak. En dat verwijt dan naar Egypte. Um, of in het carnaval van Venetië. Dat, waren, dat was een hele mooie scène. Dat waren... Een stuk of zes, zeven mannen in spannende gekleurde <laughs> pakjes. Dat nou, mogen ik... we wel verwachten bij jaar, geloof ik. Ja, die, de, de mannen hadden meestal allemaal spannende dingen aan. En de, de vrouwen eigenlijk ook. Maar in het begin was het een beetje wennen. Maar eigenlijk zo viel het nog wel mee. En vooral zo omdat felle kleurtjes was, waren, was het echt wel mooi. Um, en dan, ja, de Noordpool met de pingvings. En, yeah. um, en ja, uh, ook modernere dingen, uh, zoals Amerika, met zo'n meer tapdans. En dan um, Brazilië met uh, percussie. En was er was ook live percussie op podium. En er was ook een groepje dat speelde live. Dus dat was wel, wel tof. Het was zo'n goede afwisseling, zo. Mm -hmm. En uh, ben je blij dat je de laatste productie hebt gezien? Uh, uh, wel ja, Bejaar is toch een groot meester. Dus uh, ik vind van, zo, van die grote mannen moet je toch minstens één iets ja, gezien dat hebben. dat is um, En dus ben ik inderdaad wel blij. Uh, en ook omdat het een heel afwisselende voorstelling was. tussen solo dans en een groep. En een beetje trager en terug snel. En ja, dus... Het, het zat wel mooi in elkaar. Ja. Maar Eline, blijf nog even bij ons zitten, want jij hebt ons straks nog meer te vertellen.